en dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stampot, of spekreepjes... ook allemaal 1 plus 1 gratis. Voor mensen met een lichamelijke beperking... is stemmen op 18 maart niet vanzelfsprekend. De reden? Een ongelijke stoep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 Ja, goedemiddag, er wordt steeds meer duidelijk over de slachtoffers die zijn gevallen... bij de aanvallen van Amerika en Israël op Iran. Sinds vanmorgen zijn er aanvallen op verschillende Iraanse steden... en bij een raketinslag op een meisjesschool vielen zeker 24 doden. En president Trump legt uit waarom Iran wordt aangevallen. Hij wil niet dat Iran een kernwapen maakt. We gaan hun missiles and raise en hun industry op de grond. Het zal be weer totally zijn. Obliterated. Iran reageert op dit moment. Het land heeft tegenaanvallen uitgevoerd... op Amerikaanse militaire doelen in onder meer Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten. En ook Israël zou worden aangevallen met zeker 35 raketten. Over de hele wereld wordt er gereageerd op die situatie in het Midden-Oosten. Ook in ons land, onder meer door premier Jetten. Hij roept op tot terughoudendheid, maar zegt ook dat ons land kritisch is op Iran. Niet alleen voor wat ze met hun eigen bevolking doen, maar ook vanwege... De destabiliseren de rol die het land in de regio speelt. Uh, maar nu zijn we ook druk bezig om meer informatie te verzamelen over de aanvallen die plaatsvinden. De NOS? Ik vind het altijd, ik vind het altijd zo vermoeiend dan, uh, dan krijg je dus al die ministers uh, uit Nederland die dan zeggen ja, we houden de situatie nauwlettend in de gaten. <lacht> en dat wordt dan weer groots in het nieuws gebracht. Want het is natuurlijk geen nieuws. Nee, ze doen gewoon hun werk. <lacht> ja. <lacht> ja. Nou, ik ben blij dat je de situatie nauwlettend in ja. de gaten houdt. Weet je dat Danny nu gaat vertellen dat hij je gaat vertellen dat er nieuws is? <lacht> ja, Precies. Nou goed, misschien nog wel even goed om te horen. De NOS spraken deze vrouw die familie heeft in Iran. En zij zegt toch ook opgelucht te zijn. We zien voornamelijk echt heel erg veel blijdschap. En dat klinkt heel gek. Maar je moet begrijpen dat 9 januari... waren de gruweldaden verricht door het Iraanse regime. En dit is misschien wel het eerste sprankeltje van hoop... na 51 dagen ellende. President Trump roept de bevolking in Iran nu op... om in opstand te komen tegen het regime daar. En door alle aanvallen worden er veel vluchten... naar het Midden-Oosten gescheiden... Schrapt. KLM vliegt vandaag niet naar Tel Aviv. Air France heeft besloten niet meer naar Beirut in Libanon te gaan. En Verschillende maatschappijen hebben ook aangekondigd... sommige luchtruimen in het Midden-Oosten de komende tijd te mijden. Dan is er nog kort ander nieuws. Buitenlandminister Berensen en minister van Defensie Gus zijn aangekomen in Oekraïne om met president Zelensky te praten. Het is hun eerste buitenlandse reis in hun nieuwe functie. En op het NK Allround in Tiel heeft Schaatsermijken veen de 500 meter gewonnen bij de mannen... Don Luis Hollaar. Weer nog van weer plaza, grijs op sommige plekken ook nat. Verder is er veel wind. Het wordt maximaal 12 graden vandaag. En morgen opnieuw een natte dag. Danny, dank jou wel. Ja. Flitswijze verkeersinformatie. langste vertraging op de A12 Oberhausen Arnhem. Dus de Nederlandse grens en duiven. 8 kilometer 20 minuten. Ja, en er is een heuse flitsmarathon bezig vandaag. Normaal. Zijn echt wel, wel duizend flitsers, voornamelijk op de A2. Uh, ja, ik zou zeggen, download Flitsmeister. En zet hem lekker aan. Lui op. 1000 voor gaan lezen. die. Nee, dat is waar. Zijn we over drie uur nog niet klaar. Zo is het. Wij gaan liedjes draaien en praten en houden het nou lettend in de gaten. tijd doen, hè? Ja, ik ben klaar. Ja. <laughs> Zo worden ze niet meer gemaakt, zeg jij dan altijd. Nee, dat klopt. Hé, hey, um, bijna Pommelien Thijs, dus als je haar hoort, stuur je een berichtje in de Q Music App. Ja, en het telt dus ook als ze bijvoorbeeld een collab met iemand doet. Een collab, ja, zeker. Zoals als ze met iemand anders zingt. Als ze met iemand anders zingt, telt het ook. Oké. Okay. Ja. ja, mocht je er horen... Ja, we moeten het erover hebben, Bram. Kijk, ik, wat ik wel leuk vind... Uh, ik kijk al best lang niet meer naar Wie is de Mol in Nederland. Want daar oh. ben ik al heel lang ook uh, vrij vocaal over op de radio... dat ik het achteruit gegaan vond. Omdat er vaak toch ook mensen in zitten in die seizoenen... die het stiekem misschien een beetje doen... omdat ze dan bekend kunnen worden. En dit seizoen, toen ik ook jouw naam voorbij zag komen... dacht ik, dit wordt een leuke. Want bijna de hele line-up zijn mensen die dit niet nodig hebben... als je snap nou wat ik bedoel. Oh, wat leuk. Jij kende gewoon heel veel. Ja, en toen dacht ik, oh, dit is een echt serie... Bram hoeft dit niet te doen om nog bekender te worden. <lacht> Toch? Nee, omdat het een enorme droom is. Ja, het is gewoon vet om te doen. Maar Super dat geldt vet. denk ik voor bijna alle deelnemers dit jaar. Ja. Dus ik ga weer op de bank zitten. Uh, ik snap dat jij niet alles erover kan zeggen. Jij eh, bent sterker nog, ik kan er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Hey, dus heb ik gewoon een interviewtje voorbereid met, met een heel team hier. Met allemaal, allemaal vragen die... Gewoon feitelijke dingen. Oké. Okay. Feitelijke dingen. Hoe laat is de uitzending en waar? Uh, vanavond half negen. NPO 1. NPO 1. Ja, ten, tenzij het natuurlijk een extra lang journaal is... Dat, dat weet je natuurlijk niet met de ontwikkelingen natuurlijk. Wordt het dan echt geschrapt eventueel? Ja, dat zou of, ik, dat uh, ik heb uh, geen idee. Met maar met, met, uh, vaak met dit soort dagen... dan kan het wel eens een wat langer duren, toch? Dan is het gewoon wat later, denk ik. Nou, we gaan er, wat zeg je, Danny? Sorry. Ah, dan wordt het op NPO 2 uitgezonden. Oh, ja, oh. dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat, uh, daar gaan we niet vanuit. Half negen NPO 1. Oké, okay, vraag 2. Waar vindt het plaats dit jaar? Het vindt plaats in Tanzania. Oh, mooi land... Prachtig land. Prachtig land. Absoluut. Nou, wat fijn. Vraag drie. Was jij de langste kandidaat? Um, Als in qua, qua lengte, hè? lengte? Volgens mij uh, wel. Dat is feitelijk uh, juist. Ja, feitelijk juist. Ja, ja, leuk. Ja. ja, ik moet echt op de feiten zitten. Vier is misschien een beetje... Uh, ja, is niet heel fijn. Is meer meningsfijn. Hoe vond je het om de mol te zijn? Oh, Mijn naam oh. is Haas. Oh, ja, okay. Ja, we kunnen er verder ook echt niks over bespreken. Nee, nee. Zo moeilijk. Wacht als dus. je kijkt. Morning, catch myself asleep at the wheel. Many to me rising up a hill. Something to stay, the reason to make it to the end of the day.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 niet uh, pommelin? Oei, wel hè? Hm? Dus dat betekent als je scherp was en je hebt uh, pommelin geappt ge via de Q-app, dat je dan misschien wel uh, tickets vindt. Dankjewel. Zullen we eens een gouden telefoonlijn erbij pakken? Hallo met wie? Met Shania. Shania. Gefeliciteerd. Yeah! Wat leuk! Het is je gelukt, Sinaya! Jij bent er bij Pommelie Thijs, zaterdag 7 november, live in de Ziggo Dome. Wat gaaf! Ja, dat super leuk. Wie, uh, wie ga je eigenlijk meenemen? Ik neem een goede vriendin van me mee. Kijk, Lekker, ik heb ze ook een naam: Jessie. Jessie, Shania en Jessie ja. samen op pad. Nou, wat super leuk. Ja. Het is jullie gegund. Heel veel plezier. En het aftellen kan beginnen. Super, dankjewel. Gone, gone, gone, op cue. Uh, Bram, even, ik val nu voor het eerst in voor Tom. Ja, we hebben nog nooit samen radio gemaakt. Nee. Jullie doen altijd wie betaalt schade. Dat, dat klopt, dat is nep, toch? Hoe bedoel je, dat is nep? Als in, ik hoef toch niet echt mijn pinpas zo in die... Uh... Hey, dat is hartstikke echt. Jij moet zo je pinpas in een grabbelton gooien. En dan kan die zomaar gegrabbeld worden. En dan moet jij de schade van de luisteraar betalen. Zit, uh, kunnen we dan... Oké. een tikkie. Zit er een maximum aan? Moet mijn uur nog betalen. Ja, er zit een maximum van 100 euro. Oh, goddank. wel. Okay.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 Half twee, goedemiddag. Flitsmuis, verkeersinformatie bij Qmusic. Langs de vertraging op de A12, Oboze Arnhem... tussen Beek en Duiven, zeven kilometer, twintig minuten vertraging. Ja, dan gaan we toch weer eventjes naar het nieuws... want er gebeurt uh, genoeg, Danny Vos, met het laatste nieuws. Ja, want over de hele wereld wordt er gereageerd op de situatie in het Midden-Oosten. Amerika en Israël hebben vanmorgen Iran aangevallen... en Iran valt nu meerdere Amerikaanse doelen in de omgeving aan in andere landen. Bijvoorbeeld gebeurt dat in Qatar, in de Verenigde Arabische Emiraten... maar er zijn ook aanvallen in Israël...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 over de aanvallen die plaatsvinden. En dat was te horen bij de NOS. Er wordt ondertussen steeds meer bekend over de schade in Iran. Onder meer het verblijf van de leider van Iran. Ayatollah Ghamenei is verwoest. Uh, of hij daar ook was, is niet bekend. Het lijkt erop dat hij ergens anders was. De mensen in Teheran worden nu opgeroepen zo snel mogelijk te vertrekken daar. En uh, in landen over de hele wereld zijn vluchten richting het Midden-Oosten... ja, logischerwijs natuurlijk geschrapt. Nou, over een half uur uh, weer een update. Zeker. Dank Ja, ja, eigenlijk Stefan. En Bram. Ja, I had a bad habit of met zijn dikke Arie uh, in Lanzerood. Uh, maar dat betekent niet, Stefan Bouwman... dat jij veilig bent voor wie betaalt de schade. Want één van ons gaat een schade betalen... van een luisteraar. Ja. Uh, dus heb je een schade opgelopen... laat het even weten via de Q-Music-app... Zet erbij wat het is, hoe het is, op, uh, ja, hoe het is gebeurd... en welk prijskaartje eraan hangt. Ik heb ze altijd gedacht dat dit nep was. dus dat Jullie, jullie doen echte pinpassen ja. in de schaal en de, jullie betalen echt schade. Ja, daar is ons salaris ook op gebaseerd. <laughs> we moeten altijd iets meer plussen, omdat we altijd geld ook weggeven. Okay, ja. Ja, nou ja, goed. Nou goed. Ik ga de onderhandeling in. Ja, heb jij jezelf nog iets, uh, ben je nog de lul geweest laatst? Nou, uh, ik had uh, een, uh, een lekkere grote bestelling uh, kip uh, gedaan. Uh, dus ik, ik was... Uh, nou ja, ik, ik had dat allemaal lekker in mijn koelkast. En op een gegeven moment zag je die houdbaarheidsdatum. En ik denk, shit, dat is tot vandaag goed. Dus ik had nog vier ja, pakken biologische kip. Die, waarvan ik dacht, nou, die ga ik dan eventjes opbakken snel. Maar ik deed die verpakking open en hij roken al een beetje zuur. Maar ik dacht, ja, maar het is wel tot vandaag houdbaar. Dus het zal er loslopen. Dus ik lekker bakken, bakken, bakken. Weet je, lekker kruiden. Bakken, bakken, bakken. Nou, vier pakken van die kip. Nou, het is klaar. Helemaal gekruid en wel... Dan ga ik nog steeds niet goed. Nog steeds een beetje zuurig. Dus ja. Weggeflikkerd. Oh, wat zonde. Dus ik heb gewoon, nou, wat is dat? Het is dus ook 7 euro per pak of zoiets. Gew gewoon, gewoon 70 piek aan klachten. Dus 28 euro aan kip. Oh, sorry. Kip. Ik Weg, Weggeflikkerd. <laughs> ja, dat is niet de sterkste pak op school wiskunde. <laughs> nee. Jeetje, wat ja, zonde. zonde. Heb jij nog schades? Nou, ik heb hem bij me met mijn trui. Ik had vorige keer een pizza besteld. Wel bij de Italianers was hartstikke lekker. Oh ja. En ik eet altijd, ik ben heel lui. Dus ik eet al met de doos op schoot. En koud. Ook soms, ja, klopt. Deze ja. was nog warm. Oké. Okay. Alleen blijf, hij zat zoveel olie op dat, nou, ja, ik weet niet of jij het kan oh. zien. Maar er zitten dus nu ja. een paar van die olievlekken... en dat ja. is helemaal doorgelopen. En dit was mijn favoriete trui. Ja, dus die kan je eigenlijk niet meer dragen. Nee, hij kost geen droor, hij was 20 euro. Maar dan toch, wel zonde. Ja, wel zonde. Wel zonde. Goed, heb jij dus ook een schade opgelopen? Laat het weten via de Q-Music app. En wie weet gaan... Ja, of Stefan, of ik Bram... dat voor jou betalen. Ik hoop Bram. De Q-Music. Alarm schrijft. Alex Warren. Feverdream. Maximum is Music. How did you know was open ban for beside my heart was so close to close and tie Told you I ain't no liar. Watching you leave in my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. A fish. Sounds... Me six strings, six strings, and a half step. Half and step. you can, can keep the cars, leave me the garage. And all I, yes, all I need are keys and guitars. And it's yes, within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable ours. It's like this, man. You can't put a price on a life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of the Bring back the beat, and then everyone sing. Not about the money. Nou, max 100 euro. <lacht> Als Bram het woord maakt het niet uit. Stefan of Bram? Ja, Bram of Stefan, gaan het merken. Ja, jouw eerste keer uh, misschien wel dat je een schade mag betalen. Ja, of uh, ik natuurlijk, hè Bram, uh, het lot gaat bepalen. Onze pinpassen liggen in een grabbelton. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, jij hebt deze week financieel meer schade geleden dan ik. Ja. Dus ja, die, zou, ja, die kip was duurder dan jouw ja, trui. Er ja, maar... <laughs> wordt goed gegeten, bij krikken. Laten we ook even kijken wat er allemaal voor schades binnenkomen... van onze luisteraars. Hier een berichtje van Chantal. De deksel van de moestuinbak is kapot gewaaid. De moestuinbak is 30 euro. Ach, een Ingrid, nieuwe stokken voor onze 16-jarige. hele week met een halve geprikt zonder mopperen. Wat? Even Sven die zegt... Ik heb de bonenmachine in de werkbus laten staan. Vergeet eruit te halen. Eén dag vriezen, pomp kapot, 150 euro reparatie. Zo'n lief gooide de tv om schade voor nieuwe... 289 piek. Oh, wow, met een foto met echt allemaal van die strepen erin, weet je o, Wie zei dat? Uh, oh, sorry, Elodie. Oh ja, Michael die zegt: de turbo van mijn auto heeft het begeven. Mijn zoontje is met zijn schoentjes langs de grond geschaafd... dus die schoentjes zijn helaas beschadigd. Van Noah geen prijskaartje. Suzanne zegt konijn ziek bij de dierenarts. Eh, Kosten 170 euro. Ja, dat tikt aan, hè? Dat is duurder eh, ongeveer keer, keer, keer... wat is het, keer vijf dan dat konijn. Ja, dat is, ja. <laughs> dat is wel waar. En Margreet die zegt nog... ik heb mijn e-reader laten vallen op de grond helemaal uit elkaar... dus ik kan ik mijn boek niet uitlezen. Dat is ach, wel echt lullig. Dat is wel balen, ja. ja en en Marianne, de telefoon. Marianne, hallo. Hallo. Ja, ach, jij hebt ook zo'n pechweek. Ja, ja, ja. ja. Nou. Uh, we gingen s'avonds uh, even een ijsje halen. Mijn dochter wou een ijsje en uh, ik heb altijd van die streken. Dus ik zei, uh, zullen we belletjes trekken bij de buren? <lacht> dus jij met dochter, lief, hoe oud is je dochter? Ja, dus uh, 17. Maar mijn dochter zei, nee, nee, doe maar niet. Ja, toen deed ik het dus wel en toen deed ik dus belletjes trekken... en toen keek ik dus om en toen knalde ik dus tegen een lantaarnpaal aan. Hey, ja, ze dat, zeggen wel eens... Ging... Uh, God ja. meteen. Ja. <laughs> dat was heel snel. Dat daar meteen... ging niet over de grond. Oh, met je, met, je, met je broek, met je kleding. Ja, ja mijn knie kapot, gat in de broek. En, de, en deden de buren open eigenlijk? Ja, volgens mij wel. Maar ja, wij waren al weggerend. Oh, oké. Okay, je lacht er niet nog. <laughs> dat die dan nee. de deur open doen... en dan zien ja, ze jou eens dochter, spatten. Euh, mijn dochter heeft flink zitten lachen, ja. Ja, dat snap ah, ik. Oh, maar ah, ja. Hoe oud ben je zelf, Marianne? Uh, 53. Ja, te oud voor kattenkwaad, dat moet je niet... nee. <laughs> nee, maar dat, dat verlie je nooit, dat verlie je nooit. Hé, hey Marianne, ja, wat, sowieso wat een leuk verhaal, maar dat zonde van de broek. Ja, um, helaas. Wat voor, wat voor broek was het? Hoe duur? Een jeans, 79,95. Ja, gewoon een, eigenlijk gewoon een goede, mooie jeans. Serieus, Ja. Nou, weet je wat? Ehm... Um, omdat, omdat we in een goede bui zitten. Plussen we hem op naar 100 euro. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. 100, oh dat je nog is leuk. De... Dan kun je, je nog een paar extra ijsjes halen. Is dat niet leuk? Ja, lekker. Dus een broek en, en, en wat ijsjes. Zonder oh. overleg en Marianne zeg je even bij voor de record. Ja, ja, want vanaf nu ligt ons lot in handen van productie. Tijn, hallo Tijn. Hallo. Ja, Tijn, ben jij trouwens jarig vandaag? Ik ben jarig ah, vandaag. Nee, gefeliciteerd. Langzamerhand. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Uh, tijn, oh, ja, jij hebt onze pinpassen. Uh, liggen bij jou in een grabbelton? Ja, of klopt. zoals ze in Brabant zeggen, een... Grabbelton? Grabbelton. <lacht> ja, jij mag ja. gaan uh, grabbelen, of ja. zoals ze in Brabant zeggen. Grabbelen? Juist. Daar ga ik er nou blind in uitpakken. En de pinpas die ik blind uit die grabbelton pak. <lacht> dat is die van... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Waarom? Nee, hij is van Stefan. Ah. Oh! Marianne, dat betekent dat jij een tikkie mag gaan sturen naar Stefan Bouwman. Zijn eerste schade ooit die hij mag gaan betalen. superleuk. Oké. Okay. Ja. Nou, gefeliciteerd hè? Ja, yeah, dankjewel. Huh? Fijn dat Tom op vakantie is. Yeah. Yeah. Ja, nou Nee, dat is ook van harte gegund. En uh, volgende keer gewoon weer een belletje lellen. Zeker. Ja, goed zo. Nou, geniet van het weekend. En ja, Stefan, trek de knip maar. 06104. <laughs> Sometimes oh, a turn off the world. It still keeps me away.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 If not now, then Bam, jij hebt nogal een volle agenda? Uh, ja, best wel. Maar heb jij 20 maart wel vrijgehouden? Ja. Wat dan? <tie> <tie> ik wist dat je het niet meer wist. Wat was het ook alweer? is het toch top 40 live. Oh ja. Nee, ja, daar ben ik bij. Oké, okay, goed. Gaan we het zo meteen over hebben. Heeft onder andere te maken met de zangeres van dit liedje, Ik Wil Dat Je liegt. Oh, en ook een nieuwsupdate I'm van Danny over.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 Jumbo's koffiepads, zakken van 36 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle hebro of mora, saté, lode toppings, loempia of snackbroodjes, 1 plus 1 gratis. Jumbo, 18 plus, speel bewust. Is echt serieus? Zo, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. Even duizend, tot verdekken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Het is nu al zomersail bij Toei.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 Combineer deze korting ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Oké, okay, Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na twee uur twijfelen. En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven...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 Je weet het pas als je het voelt. De baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin tekenen met.